...die het WK van 2018 naar de VS wilde halen. De FIFA-bestuurders waren bereid voor geld hun steun aan de Amerikanen te geven. Dat registreerden de journalisten met een verborgen camera. Het weer nog vannacht buien in het noorden en westen. minimumtemperatuur 2 graden. Overdag buien in de noordelijke helft van het land. Verder ook zon, veel wind en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. CFM in 2010 al twintig 20 jaar live. live. CFM, nu U, de nacht. MUZIEK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 disagree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 Bump.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 Now we...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 Good love.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 Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger mag toch weer homo's en lesbiennes weren... die openlijk uitkomen voor hun geaardheid. Een federaal hof van beroep heeft bepaald... dat het don't ask, don't tell-beleid van het Pentagon... mag worden uitgevoerd zolang er geen definitieve uitspraak is over de kwestie. Later dit jaar dient waarschijnlijk een hoger beroep van het Witte Huis... tegen het vonnis van een rechter in Californië. Die zei vorige week dat het strikte homobeleid per direct moet worden stopgezet... omdat het in strijd is met de grondwet. Sinds gisteren geeft het Pentagon gehoor aan die uitspraak. Er zijn al openlijk homoseksuele mannen en vrouwen aangenomen. Nog onduidelijk is of het leger die nieuwe praktijk handhaaft, nu dat van het Hof van Beroep niet meer hoeft. Europese astronomen hebben een sterrenstelsel ontdekt dat verder weg staat dan alle andere bekende stelsels. Het is 13 miljard lichtjaar van de aarde verwijderd. Het verste stelsel tot nu toe staat op een afstand van 12,9 miljard lichtjaar. De ontdekking wordt beschreven in de nieuwste uitgave... van het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Het stelsel is ontdekt met behulp van de Hubble-telescoop in de ruimte. En de vondst werd later bevestigd met behulp van de ESO-telescoop in Chili. De astronomen zijn opgetogen over de ontdekking. Het stelsel is maar 600 miljoen jaar jonger dan de oerknal... die beschouwd wordt als het ontstaan van het heelal. FC Twente heeft zijn derde wedstrijd in de Champions League... met 1-1 gelijk gespeeld tegen Werder Bremen. Theo Jansen zette de Enschedeers in de 75e minuut...